5 uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Noodtoestand bij Japanse kerncentrale. Excuses hille voor schende Libisch luchtruim. Zilver en brons op achtervolging WK-afstanden. In Japan is opnieuw voor een gebied rond een kerncentrale de noodtoestand afgekondigd omdat het stralingsniveau er te hoog is.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 Alle hulp toegezegd bij het oplossen van de problemen. Van de 50 Nederlanders, van wie zeker is dat ze in het rampgebied in Japan zitten... hebben zich er inmiddels 48 gemeld. Ze zijn allemaal ongedeerd en maken het goed. Van twee Nederlanders op de lijst is nog steeds niets vernomen. Buitenlandse Zaken ontraadt Nederlanders om naar het getroffen gebied te reizen. De Verenigde Staten en Frankrijk gaan verder. Ze roepen mensen op om helemaal niet naar Japan te gaan. De Fransen die er zijn kunnen volgens de regering beter weggaan uit de streek rond Tokio. Volgens het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken is de kans op nieuwe aardbevingen groot. En verder maakt ook Frankrijk zich zorgen over de problemen met de Japanse kernreactoren. Nederland heeft Libië verontschuldigingen aangeboden voor het schenden van het luchtruim. Minister Hille van Defensie zei dat in het tv-programma Buitenhof. Er zijn nu weer eenmaal internationale afspraken. En op het moment dat je eh, het luchtruim van iemand binnengaat gaat zonder toestemming te vragen... dan hoor je dat niet te doen, moet je een hele dringende reden hebben. En dat je daarvoor eh, aangeeft, je verontschuldigingen aanbiedt of wat dan ook... is eigenlijk in internationaal verband logisch. De excuses waren volgens Hille overigens geen voorwaarde voor de vrijlating van de drie Nederlandse militairen. Een linkshelikopter van de marine vloog eind vorige maand zonder toestemming... het Libische luchtruim binnen om twee mensen te evacueren... De Nederlandse bemanning viel na de landing in handen van troepen van Gaddafi. Een man uit Alkmaar heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag... meer dan twintig auto's vernield. Hij sloeg van alle auto's de achterruit in. Getuigen die een man met een stuk hout hadden zien lopen... belden de politie. Die kon hem even later in de buurt aanhouden. In dezelfde buurt werden twee auto's in brand gestoken. De man heeft de vernielingen bekend. De politie weet nog niet of hij ook verantwoordelijk is... voor de autobranden in Alkmaar. De man uit Heerlen is aangehouden na een overval op een snackbar in Sittard. De overvaller bedreigde twee medewerksters met een mes en eiste geld. Een van de vrouwen gooide frituurvet in zijn gezicht... waarna hij op de vlucht sloeg. Bij zijn aanhouding bleek dat hij brandwonden in zijn gezicht had. De Nederlandse achtervolgingsploegen hebben op het WK afstanden... in Insel zilver en brons gewonnen. De vrouwenschaatsploeg eindigde achter Canada als tweede voor Duitsland... Bij de mannen werd de Amerikaanse ploeg wereldkampioen voor Canada. Nederland werd daar derde dus. In het individuele toernooi werd Jan Smeekens derde op de 500 meter. Na de eerste afstand ging hij nog aan de leiding... maar de wereldtitel ging uiteindelijk naar de Koreaan Kyu-yuk Lee. Met de vrouwen won de Duitse favoriet Jenny Wolf het goud op de sprint. Annette Gerritsen stond na de eerste serie op de tweede plaats... maar slaagde er niet in de medaille te veroveren. En ze werd vierde. Margot Boer eindigde op de zevende plaats. In de Eredivisie heeft FC Twente met 2-1 gewonnen van VVV Venlo. Ola John scoorde in de 83ste minuut het winnende doelpunt voor de Enschedeers. Ajax versloeg in Tilburg Willem II met 3-1 en blijft daardoor in het spoor van de koplopers. Feyenoord won thuis met 2-1 van NAC. En de Graafschap boekte thuis een 1-0 overwinning op ADO Den Haag. De wedstrijd NEC-PSV is nog aan de gang. De Franse koers Parijs-Nice is gewonnen door de Duitse wielrenner Tony Martin. In de achtste en laatste etappe kwam zijn leiderstrui niet meer in gevaar. De rit met start en finish in Nice werd gewonnen door de Fransman Thomas Vöckler. Beste Nederlander in het algemeen klassement was Balco Mollema. Hij eindigde als negende. Het weer vanavond en vannacht bewolkt met af en toe regen. Plaatselijk nevel of mist en minima rond vijf graden. Morgen overdag eerst bewolkt met plaatselijk wat motregen. Later in het zuiden opklaringen. Het wordt 11 graden op de Wadden tot 15 in Limburg. Dinsdag wordt een aardige lentedag en kan het zelfs 16 graden worden. Park, een plankenvloer in parketkwaliteit. Kijk op bruinzeelvloeren.nl e-matching, online dating alleen voor hoger opgeleiden. e-matching.nl, durft u het aan?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 BMW maakt rijden geweldig. Radio 6 presenteert. De zwarte lijst. Luister nu naar de zwarte lijst. Jouw favoriete soul en jazzplaten. De hele week op Radio 6, Soul en Jazz. Ga nu naar radio 6.nl. Er zijn weer goede deals bij KPN. Onze topaanbiedingen voor ondernemers.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 7 minuten over 5. Het gaat maar door wat de sport betreft op deze zondagmiddag. En het gaat ook maar door wat betreft de voetbalwedstrijden. PSV speelt in Nijmegen tegen NEC. Frank Wilaert. De Eindhovenaren zetten NEC voortdurend vast op eigen helft. Maar creëert nauwelijks kansen. De beste kansen zijn voor NEC. En de allergrootste was er voor George. Die werd helemaal vrij voor Isaacson gezet door Chatel, Maar die raakte niet eens de bal. En niemand in het stadion begrijpt waarom. Ik denk George zelf ook niet. Hij hoeft alleen maar te schieten. Maar hij liet de bal gewoon passeren. En dus was de kans daarmee verkeken voor NEC. Dat het desondanks toch ook lastig heeft met PSV 0-0 nog. Bob van de Tak, het zwemmen bij de Swimcup. Hoef je alleen maar aan te tikken. Maar het gaat erom dat je snel nou mogelijk doet, hè? Ja, ik wou zeggen, hier is er wel gescoord door Nick Driebergen zojuist op de 100 meter rugslag. Vanmorgen in de series toonde hij al vorm behoud voor het wereldkampioenschap. En dat deed hij in de finale nog een keer. 100ste was hij sneller dan vanmorgen. Driebergen, hij tikte aan in 54 81. En Driebergen beleeft zo in zijn thuisbad een prima weekend, want gisteren plaatste hij zich ook al voor het wereldkampioenschap op de 200 meter rugslag. En verder straks de overzichten, het binnenlandse en buitenlandse Voetbal. En we houden hier op Radio 1 ook op de hoogte van alles wat er gebeurt in Japan. De actuele stand van zaken. En daarvoor hier in de studio Bert van Sloten. Ja, in Japan is natuurlijk een massale uittocht op gang gekomen. Uit het gebied rond die kerncentrale van Fukushima. Waar opnieuw een reactor overveet is geraakt. Zo'n uh, 170.000 mensen zijn ondertussen geëvacueerd. En er is een collega van ons in het gebied. Dat is de VRT-collega Veerle de Vos. En die spreekt enkele van die mensen. Met taxis, busjes of ziekenwagens komen de mensen toe in een sportcentrum in Koriyama op zo'n 70 kilometer van de getroffen kerncentrale. Ze hebben kinderen, kleren en huisdieren bij zich. Nadat ze een deken om zich heen hebben gekregen, worden ze één voor één getest op radioactieve straling. Bij deze jongen werd te veel straling gemeten op zijn kleren. Deze jongen werd te veel kleren. Hij moet zijn jas achterlaten en gaat voorlopig logeren bij een neef van hem. Een vrouw met drie kinderen heeft minder geluk. Ze heeft schrik, zegt ze. Veel schrik. En heeft bovendien haven en goed verloren in de tsunami. Intussen vertrekken ook steeds meer mensen buiten de veiligheidszone rond de reactor naar het zuiden. Bij gebrek aan informatie nemen ze het zekere voor het onzekere. Veerle de Vos voor VRT Nieuws van het Koryama, Japan dat is de situatie daar. Ik spreek ook nog even verder met Henny van der Veren... Universiteit Leiden. Want er is ook nog steeds angst bij de mensen... voor zo'n meltdown in zo'n kerncentrale. Ja, er worden dus nu dan berichtjes uitgevaardigd. Er is ook in Japan natuurlijk vraag van... hoe staat het er nu mee? En een uurtje geleden of wat zagen we een bericht... van de mogelijkheid van het voortschrijden van de meltdown... bestaat nog steeds. En dat is van de eigenaar van de centrale waar we het over hebben. De elektriciteitsmaatschappij... In in Tokio. Dat vertaal ik even letterlijk. Uh, dus... Uh, in dit geval hebben we het niet over één uh, kern... Uh, uh, van uh, een nucleaire kern, zou ik maar zeggen. Maar er zijn er verschillende. Uh, in eerste instantie, vanmorgen hadden we het nog steeds over twee. Maar er zijn nu al een uh, zestal die uh, niet voldoende gekoeld worden... waar de splijtstofstaven dus niet onder water meer staan. En dat kan inderdaad leiden tot... Uh, gevaarlijke stoffen. Maar het woord meltdown, wat die je anders gebruiken is volgens vele experts niet het juiste woord. Nee, nee, want die, het gaat om die koelstaven. Ja. Die staan niet onder water. Maar het probleem bij al die zes ondertussen kerncentrales... is dat ze onvoldoende gekoeld worden. En ja. dat er onvoldoende water is. En dat er waarschijnlijk ergens een lek zit... waardoor die staven niet onder water kunnen komen. Ja, Het kan verschillende oorzaken hebben... volgens de Japanse nieuwsuitzendingen ook. De veiligheidssystemen, de drie die er normaal zijn... zijn alle drie beschadigd bij de reactor in kwestie. Het inpompen van... Uh, zeewater, wat nu gebeurt, moet onder hoge druk gebeuren. Hoge druk heeft men uh, natuurlijk elektriciteit voor nodig, en dat is een probleem. Goed. Heb ik nog één kort bericht, uh, namelijk een beetje gek berichten, uh, Tom. De dag is ook iets korter geworden door de beving. 1,6 microseconden korter. En de as van de aarde, die is namelijk 15 centimeter verschoven. Misschien dat een bal dan wat sneller uh, het doel ingaat? Ik weet het niet. Ik weet het niet. We gaan eens kijken bij NEC tegen PSV van Wieland. Dan mag je wel een keer een bal vergeten, hè? ja, ja is op deze manier wel als je inderdaad eh, daarna gewoon van dezelfde man nog weer een bal krijgt. vond ik wel aardig van Châtel die eh, een uitstekende actie maakte vanaf de rechterkant en die eh, zag eh, George weer vrij staan. denk nou ja vooruit, nog één kans dan. en George die kreeg die bal en iedereen denkt schiet dan, schiet dan en hij deed het zo waar en bij de andere kant viel die bal uiteindelijk over de doellijn. en dat betekent dat NEC het surplus aan kansen ten opzichte van het surplus aan balbezit van PSV in ieder geval heeft benut, want NEC krijgt de kansen. Maakt nu ook de goal. Na 41 minuten leidt de ploeg uit Nijmegen thuis tegen PSV. En gezien de kansenverhouding is dat volkomen terecht. Gezien de voetbalverhouding klopt daar werkelijk... Helemaal niets van. Maar er zal in Nijmegen niemand uh, ommalen. In Amsterdam en in Enschede trouwens ook niet. Op dit moment met Hutchinson. Hutchinson uh, die het uh, duel aangaat. Het duel in eerste instantie wint. Bakal draait weg bij zijn tegenstander. Manolev moet dan om Chatel heen. En uh, de, uh, de, eigenlijk het spel verplaatsen. Naar de andere kant doet hij uiteindelijk ook. Bij Pieters is namelijk de ruimte en de tijd. En dan kan uh, PSV rustig het middenveld oversteken. Met Engelaar aan de linkerkant. Uh, Zeefuik inspelen, Jujak, Jujak. Hele wedstrijd nog niet gezien. Tot nu toe ook onder controle gehouden door... Uh, en dat gebeurt ook nu als NEC er weer uit dreigt te komen. Maar dat lukt even niet. Misschien nog een mogelijkheid voor Bakallas die gaat schieten. Nee, die kans wordt om zeep geholpen door Amieu. 42 minuten gevoetbald. NEC leidt tegen PSV 1-0. Goal George. Op het WK Short Track in Sheffield had het de dag moeten worden van Shinky Knecht. Maar het liep allemaal anders. Gisteren kwam hij in de halve finales van de aflossing ten val. Geen finale plaats voor Nederland, een teleurstelling. En vandaag werd Knecht ook nog eens vroegtijdig uitgeschakeld op de 1000 meter. Zijn beste afstand. Na die uitschakeling sprak Edwin Cornelissen met hem. Ja, Shinky Knecht, dit had dan jouw afstand moeten worden? Ja, inderdaad. Maar uh, als je dan uh, de nacht, voor de hele nacht, de nacht wakker ligt... Dan, uh... En dan zit er niet veel power in en dat uh, was ook duidelijk te zien. Hoe komt dat dat je de hele nacht te wakker gelegen? hebt? Nou, ik weet het niet. Waarschijnlijk misschien iets verkeerd gegeten of zo, Want uh, ik ging om 11 uur in bed en uh, ik lag nog maar net in bed en ik had echt wel uh, heel erg last van koorts en, uh, ik had het super benauwd en uh, ja, dus daardoor gaan oog dicht gedaan. Dus ja, dan uh, zit er weinig uh, power in en ik ben nu ook nog niet helemaal fit, maar ja. Uh, en heb je ook nog eens de pech dat je in een uh, nogal lastige heat zit... Hè? met uh, de leider in het klassement en uh, met die Brit? Ja, nou ja, in principe moet het uh, normaal geen probleem zijn. Maar uh, uh, als je dan niet uh, de power hebt, dan, uh, is het gewoon, uh, ja, dan uh, loop je achter feiten aan. Dat zag je ook. Ik hoorde Niels Kerstelt ook al zeggen dat hij ook al slecht had geslapen. Heeft het uh, de hele ploeg een beetje getroffen? Nou, Ik weet het niet, maar uh, ik heb niet echt met Niels Rowe gehad. Dus, maar, uh, ik heb er in ieder geval goed veel last van gehad. Ja, dat is wel al natuurlijk balen, want je had wat recht te zetten vandaag, hè? Ja, ja, in principe wel. we was vandaag uh, mijn afstand, dus uh, ik had er ook echt veel zin in. Maar uh, ja, als je daar zo slaapt dan is het een, uh, valt er weinig uh, aan te beginnen. Dat is een beetje overmacht dan. Ja. Hoe kijk je er nou op terug op dat toernooi? Zit er voor jou op, hè? Ja, nou ja, niet heel best. Ik heb er weinig, uh, weinig kunnen doen en uh, ja, ik bal er wel een beetje van. Ja, maar natuurlijk als domper gisteren die relay, hè, waar jullie je wilden plaatsen voor die finale. ja. Inderdaad, en, uh, het ging ook fout. Je dus, uh, kwam te val. Ja, ik kwam te val. En, nee, ja, het liep gewoon allemaal niet helemaal dit weekend. Dus het dan gewoon balen. Ja, het seizoen zit erop, dus het is nu werken aan nieuwe successen. Ja, nee, inderdaad. We gaan weer trainen voor volgend jaar en uh, sterker terug te komen hoop ik. Ja, dat is een beetje een droevig verhaal van Shinky Knecht. We gaan weer naar Nijmegen. 1-0 George. Frank Wielard. 1-1 Jujjak. En dus is de verhouding weer hersteld op het veld. Jujak hele wedstrijd eigenlijk nog niet gezien. Eén momentje is genoeg. Eén keer kroopt hij voor Nathaniel Wil. En uh, hij schroefde alleen maar zijn linkervoet... Tegen de bal aan te zetten. Nou, hij kan bijna eh, niks anders beter dan dat. En eh, Dus maakte hij de 1-1 vlak voor de pauze. We zitten in de blessuretijd inmiddels. Ik denk een minuut eh, dat erbij gaat komen. Dat klopt inderdaad nog een uitval van PSV. Bakal. Met uh, vijf man, zes man van NEC terug. Maar uh, wel de bal bij uit. Die kan doorlopen richting de achterlijn. Wordt uiteindelijk uh, de voet dwars gezet door Wil. Die schiet de bal over de zijlijn. Dus is de kans nog niet weg. Is het Djudjak uh, die daar uh, de ingooi mag nemen? Komt er nog een bal uit het veld in? Djudjak die een onaardige beweging maakte in de richting van de NEC-fans nadat hij dat doelpunt had gemaakt. Vandaar dat hij nu even wordt uitgefloten. Maar ja, daar heeft de niet zo gek veel last van hoor. Die geeft gewoon een uh, nette voorzet in de richting van Lens. Aanname op de borst. Kijken of hij ook nog een bal goed mee kan geven. Manolev, die... Hij wil dan op doel schieten. Bal over de achterlijn. Doeltrap voor NEC. Manulev was de man van de voorzet. Bij de 1-1. Dat mag ook aangetekend worden. En uh, de PSV, dus toch nog de schade beperkt weten te houden. Ondanks het feit dat ze heel veel de bal hebben gehad in uh, de eerste helft, konden ze toch bijzonder weinig creëren. Eigenlijk de eerste echt 100% kans die ze kregen, hebben ze er ook gelijk ingeschoten via Djudjak. Daarentegen had NSL meer kansen gehad, en er daar slechts eentje van binnen geschoten. En dat zorgde ervoor dat de ruststand. Want daarvoor heeft Van Hult uh, zojuist gefloten voor die rust. Het is 1-1 in Nijmegen. Ga wij we weer eens even naar Amsterdam, de Swing Cup daar. Bob van de Tak. Ja, weer een paar uh, finales gezien hier in het uh, Sloterparkpad. Bijvoorbeeld op de 200 meter schoolslag bij de vrouwen. De WK-limieten bleven veraf, maar het was toch wel een aardige race... Uh, die met name gemaakt werd door Tessa Brouwer en Monique Nijhuis. Uh, Brouwer won uh, het onderlinge onder onsje in 2.29.95. Maar de wk limiet was in de 2.26, dus daar zat uh, Brouwer nog wel wat uh, vanaf. Nijhuis uiteindelijk zelfs derde, want de Italiaanse Elisa Selly... die uh, kwam ook nog tussendoor uh, verder. Daar hebben we gezien de 200 meter rugslag bij de vrouwen ook. Die, daar ging de overwinning naar Wendy van der Zanden in een tijd van 2.15.40. Maar ook dat was ruim boven de WK-limiet, zo'n 5 seconden. Ja, de sterkste rugslagzwemster van Nederland die ontbreekt ook dit weekend hier in Amsterdam. Sharon van der is dat. Die had laatst een uitglijder in Zweden. In de sneeuw van Uppsala ging ze onderuit. En dat was niet zo prettig allemaal, want toen zat er knieschijf na die valpartij ongeveer. Weer ter hoogte van der Heup. Heel pijnlijk. En uh, uiteindelijk de diagnose was een scheurtje in de mediale band. En het is maar zeer de vraag of Van Rouwendaal uh, de volgende Swim Cup volgende maand in Eindhoven wel gaat halen. En dat is het laatste kwalificatiemoment voor het wereldkampioenschap. Dus uh, ja, als ze dat niet haalt, dan kan er ook een streep voor van Rouwendaal bij het WK. We weer voetbal hebben. Willem 2 Ajax werd 1-3. 1-0 Janga. En Willem 2 had voor de rust zeker die scoren kunnen verdubbelen tegen. Uiterst pover Ajax, wat vlak naar rust op 1-1 kwam. Bleef heel lang 1-1. Eilovic kreeg direct rood bij Willem 2. Toen was het verzet bijna wel gebroken. Vertongen met een mooi afstandsgrot. En Iriks nog bij een counter. 3-1 won Ajax dus. Maar de manier waarop was niet om over naar huis te schrijven, zeg maar. Daarover praat Jan Roels met de trainer van Ajax, Frank de Boer. Wat was het verschil tussen de eerste en tweede helft, Frank? Nou, dat je agressiever bent en uh, niet reageert, maar anticipeert op de situaties. Dan helpt zo'n goal natuurlijk ook wel uh, direct. Maar dat was gewoon ook... Dat... In vier minuten hadden we meer laten zien dan in de hele 45 minuten in de eerste helft. En we waren, nu wonnen we gewoon elk duel. En we waren scherper. We, nogmaals, we reageren niet. We anticiperen op situaties. Dat je al een stapje twee meter meer pakt of twee meter terug pakt. En ja, dat was een dag en nacht verschil. De eerste of de tweede helft. Hoe moeilijk is het toch steeds weer? Je speelde goed tegen Spartak Moskou. Je verliest, oké, okay. er is genoeg over gezegd. Die lijn wil je doortrekken. Hoe moeilijk is dat dan om dat gedaan te krijgen in een uitwedstrijd tegen Willem II? Hekkersluiter in de Eredivisie. Ja, maar dat weet je. Of je weet het wel. Je bent er bang voor dat het eventueel kan gaan gebeuren. En ja, dan wordt het toch de waarheid eigenlijk dat we. Dat, is het, dat je zo'n scenario krijgt met een heel agressief Willem II... die probeert druk te zetten. Nou, als wij daar niet voor gewapend zijn, dan krijg je dat soort situaties. Met een beetje geluk voor Willem II kan je ook gewoon 2-0 achterstaan. Natuurlijk hebben wij met Demi twee goede kansen gehad... maar ja, voor de rest was het heel, heel pover. Op ja, een of andere manier, met een beetje meer warmte... je krijgt een voorjaarsgevoel een beetje... en dan ben je bang dat het overslaat naar die spelers. En dan ben je al twee dagen mee bezig... En ook uh, gezegd, ja, Willem, uh, Willem II heeft vijf wedstrijden thuis niet verloren. Dus je weet dat het gewoon heel lastig is als je niet scherp begint. Nou, we waren niet scherp genoeg en gelukkig hebben ze dat kunnen rechtbreien de tweede helft. En ja, daar ben je dan wel weer positief over. Maar het is zo uh, zonde dat je dat niet van de eerste seconde af doet. Waren die wissels erin belangrijk voor jou? Svieten iets erin, uh, Eusbiel erin, Ebesilio eruit, Zeo eruit? Nou ja, uiteindelijk lakt goed uit. Het pakte natuurlijk goed uit. Dus je ziet uh, de fantastische actie van Arres uh, in, de, in de eerste minuut volgens mij van de tweede helft. Ja, die zit alleen zien de Jong voor de goal en ja, dan is het 1-1. Maar uh, ja, ze, ze, ze hebben een goede invulbeurt gemaakt en ja, er, er ging iets ja, anders in de hoofden bij de spelers om. En ja, dat was een goede reactie en uiteindelijk uh, het goede resultaat. In hoeverre heb je nog problemen op, wat de spitspositie betreft? Je hebt het nu geprobeerd in te vullen met Simeon de Jong in de eerste helft... ...Svitenic in de tweede helft. Um, ja, Elhamdoui niet bij de selectie. Uh, hoe ziet dat verhaal er verder uit? Ga je met Elhamdoui praten? Gaat hij mee naar Moskou? Wat is de situatie? Nou, we gaan praten, maar wanneer? Dat zullen we wel horen. Hangt dat van hem af of van jou af? Nee, ik ga wel met een braadwier is het nijpend voor jouw gevoel afgaande op deze wedstrijd? Afgaande op uh, de wedstrijd van afgelopen donderdag in de Arena? Dat het scorend vermogen. dat er niet makkelijk wordt gescoord, laat ik het zo zeggen. Nee, maar ik, ik, uh, ik denk dat wij. S zo gespeeld hebben dat we zoals we willen spelen... dan heb ik het natuurlijk vooral over de eerste helft tegen, tegen Spartak. In de tweede helft hebben we ook onze kansen gecreëerd. Vandaag hebben we ook weer onze kansen gecreëerd. Alleen, ja, wat ik al zei, je was er bang voor dat je zo'n eerste helft zou krijgen. Maar ik denk dat wij genoeg scorend vermogen hebben om Amduy op te vangen. Maar dat hij een speciale kwaliteit heeft... Ja, uh, die heel belangrijk voor Ajax kan zijn, dat weten we allemaal. Frank de Boer naar de 3-1-overwinning in Tilburg op Willem II. En het blijft goed gaan met Feyenoord. Derde opeenvolgende overwinning. In de Kuip werd vanmiddag Nak met 2-1 verslagen. 1-0 door Castaños, 1-1 door Jenner. Na een foutje, behoorlijke fout van Rob van Dijk. En 2-1 naar scrimmage De Vrij. En die houtkamp in gesprek met de doelman, nee wat zeg ik, met de, de trainer van, uh, van Feyenoord. Een opgeluchte trainer, Mario Been. Ja, absoluut. Uh, kijk, je zag natuurlijk dat, dat Nak met bepaalde bedoelingen hier naartoe was gekomen. Om de ruimte is heel klein te houden. Ze zakte massaal terug, met name de eerste helft. En daar oordeel, veroordeel ik niemand mee. Maar dan zie je dat wij toch wel wat problemen hebben om de juiste, uh, juiste mensen in te spelen en uh, het technische uh, ja, onderdeel niet, niet echt uh, fantastisch uitgevoerd hebben. Nou ja, goed, dat resulteert toch nog in een goal. We hebben nog twee halve kansen gehad, maar voor de rest was het ook niet zo dat, uh, dat NAC heel erg veel deed. Dus de tweede helft hoopte je dat je snel een tweede goal zou maken... waardoor NAC wat meer uh, eruit zou moeten komen... waardoor wij met onze snelheid met name zouden kunnen toeslaan. Nou ja, dan kom je goed weg met, uh, met de kans van Jenne de bal op de lat... Ja, en daarna zie je natuurlijk toch gewoon uh, ja, dat wij in ieder geval uh, weer trachten om naar voren te voetballen. En je komt eigenlijk op een ongelofelijk, ongelukkige manier op, op gelijkspel. Nou, dat is alleen voor NAC nog makkelijker. He, toen gingen ze ook massaal achteruit en moesten wij het spel maken. Ja, dan, uh, dan legden we altijd de counter op de loer, dat, dat is duidelijk. En gelukkig, we hebben zeer aanvallend gewisseld op het laatst. Omdat wij aan de gelijkspel niks hadden willen we nog überhaupt uh, omhoog kijken... Nou ja, dat pakt goed uit in de Scrimmage en die bal valt goed en we winnen de wedstrijd. En uh, ja, ik denk dat dat het allerbelangrijkste is vandaag. Is dat het verschil met uh, drie maanden geleden, dat die bal er nu wel in gaat? Ja, misschien wel. Buiten het feit dat uh, dat niet de beste wedstrijd is die wij, uh, wij gespeeld hebben. Maar ik denk wel uh, al met al, als je naar de hele wedstrijd kijkt, dat we deze wedstrijd wel verdienen op basis van uh, de intentie van voetballen. Het was ontzettend spannend. Hè? Heb je dat uh, op de bank, hoe, hoe beleef je dat dan? Ja, nee, dat is duidelijk. Uh, op een gegeven moment een kwartier van tijd, ja, dan kunnen we tegen elkaar zeggen, ons, uh, wat doen we? Gaan we op een punt of gaan we echt voor de overwinning? Nou, dat hebben we in ieder geval uh, getracht te doen door middel van aanvallend te wisselen, heel aanvallend te wisselen. En dan breng je Sir en Lasje. Dan, dan vraagt dat natuurlijk ook een andere manier van voetballen. Je gaat wat sneller de lange bal spelen. Alleen dat moet je dan vanaf de zijkanten doen. Nou ja, en toen valt er één bal goed en, en die bal zit erin. En uh, om jouw vraag een antwoord te geven. Ja, natuurlijk is het spannend. En in de situatie waarin we zitten met nog zeven wedstrijden te gaan, ja, mag je nu geen fouten maken. En uh, nou, dat hebben we gelukkig niet gedaan. Drie overwinningen op rij, wat een luxe. Ja, ongelooflijk. Dat is, uh, ja, dat is heel fijn. En dat geeft aan dat we na de winterstop natuurlijk een uh, totaal betere fase hebben dan voor de winterstop. Het heeft ook te maken met de balans in de ploeg. En uh, dan weten we dat we nog wat punten hebben laten liggen, wat, wat niet nodig had geweest. Maar al met al kan ik tevreden zijn over uh, op dit moment het aantal punten wat we goed gemaakt hebben. Maar 1 was dat. Twente, VVV, het bekende recept van Twente. Uiteindelijk redelijk kort voor tijd de winst binnenhalen. Kwam heel snel op 1-0 achterstand via de recht van VVV. Brahma 1-1 met een intikkertje. En toen was daar ineens Ola John. De matchwinnaar, dus Evert de Napel. Had dat ook in de gaten, denk ik, na afloop. Ik ga met hem praten. De matchwinnaar, Ola John. En nog wel met een kopbal. Zo, ja. Het is natuurlijk mooi dat ze komen, maar met de kop had ik niet verwacht. Kan ik niet erg goed. En je eerste goal nog wel hè, voor Twente dit seizoen? Dit is de eerste, ja. Wat dacht je toen je die bal erin kopte? Van ja, eindelijk yes. Um, eindelijk. En ook... Uh, ja, natuurlijk mooi. Je eerste goal natuurlijk. En ook uh, de slotfase. Dat is helemaal mooi. Toen drie punten pakken. Wat was de opdracht van de trainer toen je erin kwam? Um, gewoon uh, meer uh, kracht vooruit... Om de assist te geven. Ik ben linksbuiten, dus uh, gewoon de bal in te brengen. Aanvallen. Ja, want de ploeg zat een beetje op een dood spoor, hè, tot jij erin kwam. Ja, VV zette ons goed onder druk. En toen waren we even een kwartiertje, de weg kwijt. Maar uh, we hebben het goed opgepakt. Je hebt uh, lang uitgelopen, geloof ik, of niet? <laughs> Zo, misschien wel iets te lang, hè. <laughs> Ja, uh, we zijn morgen vrij, dus uh, uitlopen is wel goed. Is dit je mooiste moment tot nu toe voor Twente, de winnende goal? Ja, dit is de mooiste, ja. ja. En dacht je ook nog heel even aan je beroemde broer die hier ooit ook gevoetbald heeft? Tuurlijk, ja. Ik dacht aan uh, mijn broer, mijn andere broer, mijn zusje, mijn moeder, iedereen. Ja. Hier doe je het allemaal voor, denk ik. Nou, weer een belangrijke wedstrijd. Nog donderdag, hè? Dan maar weer, Ola John. Uh, ja, het is een hele belangrijke wedstrijd voor ons. Uh, ik hoop het, wie weet... Dus dat uh, is wel Voorlopig ga je hier even van genieten. Dat ga ik zeker doen thuis. Morgen heeft hij vrij, dus ik kan er een dagje extra van genieten. Ola John van Twente, matchwinner tegen VVV 2-1. Ja, en de matchwinnaar bij de Graafschap Adel Den Haag was Rijdel Poupon. Hij maakte daar het uh, enige doelpunt op de Vijverberg. Drie belangrijke punten dus voor de ploeg uit Doetinchem. Filip Koken in gesprek met die man van het doelpunt Rijdel Poepon. Rijdel, volgens mij hebben jullie erg goed gekeken naar ADO in de vorige weken. Want jullie kunnen ze aardig ontregelen. Ja, uh, volgens mij hadden hun uh, een stuk of acht competitie was er niet meer uh, verloren. En, uh, en Je ziet ook dat hun het meest uh, aantrekkelijke voetbal spelen van de Eredivisie nu. en uh, ja, Dan moet je ze wel heel goed uh, gaan bestuderen en uh, dat hebben we weg gedaan. Ja, Het meest aantrekkelijke voetbal van de Eredivisie vandaag even niet. Ja, maar ik denk dat het wel aan ons te danken. Ja, waar ligt het precies aan? Is het uh, alleen maar het uitschakelen van die spitsen of is het meer? Ja, daar begint het wel mee, met het uh, uitschakelen van Boelikin en Verhoek natuurlijk. En, uh, en dan is het, is het een, uh, zit je eigenlijk al uh, een grote stap verder. En uh, als je dan nog, uh, met z'n allen nog een spelletje blijft spelen, dan zie je, kunnen ze het heel moeilijk krijgen. De wedstrijd wordt uiteindelijk beslist door een doelpunt van jou. Ik moet zeggen, dat deed je slim. <laughs> Ja. Dat is een veel glimlach. Ja, ja, ik heb meerdere mensen zulke goals zien maken. Elm uh, de Wier, uh, Bakaal heb ik ze ook zien maken. En, uh, ja, als speerse daarvan moet je, leren, moet je daarvan leren en uh, dat heb ik gedaan. Leep, je houdt uh, Lewin even vast hè? en het ontgaat de scheidsrechter. Want de scheidsrechter volgt natuurlijk de bal. Ja, klopt. Uh, het ontgaat de scheidsrechter, ontgaat de scheidsrechter en uh, daar had ik geluk mee vandaag. Was het geluk of wist je precies wat je deed? Nou, ik wist eigenlijk wel precies wat ik deed, maar uh, ik had het geluk dat hij het niet had gezien. Dat is uh, eerlijk van je. Um, elf goals heb je tot nu toe. Wat is jouw persoonlijke doel? Ja, ik werd gehaald hier uh, voor uh, tien goals en ik zit al nu op elf en nog zeven wedstrijden te gaan. Dus uh, ja, hoe de schipstrand zullen we zien. En, wat ook wel duidelijk is nu, wonderen voorbehouden. Jullie zijn veilig, hè? Ja, er moeten wel rare dingen gaan gebeuren uh, dan. Wat voor dingen zie je voor je? Pff, dat uh, uh, bijvoorbeeld Excelsior de laatste zeven wedstrijden wint. Kan zomaar toch? Dat kan zomaar ja, maar uh, we zullen het zien. Ja, kan zo, maar Excelsior 7-wedstrijdenwinner... Rydel Poepon was dat de matchwinnaar van de Graafschap tegen ADO Den Haag. Ik heb nog een berichtje voor u wielrenner Martijn Maaskant... moet nog minimaal drie dagen in het ziekenhuis van het Franse Gras blijven... om te herstellen van een zware val gisteren in Parijs-Nice. De renner van Cervelo die heeft zeven ribben gebroken, u hoort het goed. Maar tegenstelling tot eerdere berichten... is er niet sprake van een ingeklapte long. En de 37e ABN AMRO cpc lopen is gewonnen door Lelissa De Sisa. De Ethiopiër liep de halve marathon in Den Haag op, uh, in 59 minuten en 37 seconden. De Sisa was in de eindsprint twee seconden sneller dan zijn landgenoot Bekele. De Keniaan Kirou werd derde. Koen was de beste Nederlander. Hij kwam als twaalfde binnen. En bij de vrouwen won de Keniaanse Tchep Tchir Tchir. U kent haar wel. Chip, <laughs> Tchir uh, Mariska Kramers die verraste daar met de vijfde plaats. Radio 1. Het NOS Journaal. Het is uh, precies half zes, hier is Ewoud de Jong. In Japan is opnieuw de noodtoestand afgekondigd voor een gebied rond een kerncentrale omdat het stralingsniveau er te hoog is. De maatregel geldt voor de centrale bij Onagawa in het noorden van Japan, maar het is onduidelijk of de straling ook uit die centrale komt. Deskundigen sluiten niet uit dat de radioactiviteit afkomstig is van de twee centrales bij Fukushima, waar sinds gisteren grote problemen zijn. Van de 50 Nederlanders, van wie zeker is dat ze in het rampgebied in Japan zitten... hebben zich er inmiddels 48 gemeld. Ze zijn ongedeerd en maken het goed. Buitenlandse zaken ontraadt Nederlanders om naar het getroffen gebied te reizen. De kans op nieuwe aardbevingen in het noordoosten van Japan is groot. Sommige deskundigen schatten de kans op zo'n 70 procent. En ook een tsunami is dan niet uitgesloten. Nederland heeft Libië verontschuldigingen aangeboden... voor het schenden van het luchtruim. Minister Hille van Defensie zei dat in het tv-programma Buitenhof. De excuses waren volgens hem overigens. Geen voorwaarden voor de vrijlating van de drie Nederlandse militairen. Die vielen in de handen van de troepen van Gaddafi... bij de evacuatie van twee mensen uit de stad Sirte. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Gerrit Iemstra. Het is overal bewolkt. In het oosten valt plaatselijk wat lichte regen. En verder staat er zwakke tot matige wind uit het zuiden. En vannacht houden we veel bewolking. Lokaal klaart het wat op. En als die opklaringen lang duren, dan kan het ook wat nevelig of mistig worden. En verder wordt het niet koud. De temperatuur daalt naar 7 graden. Morgen begint de dag bewolkt. In het noorden kan dat nog een beetje regen vallen. In de loop van de middag breekt de zon wat door. Dat gebeurt in het zuiden het eerst. En opnieuw wordt het zacht. Op de Wadden een graad of 11. En landinwaarts wordt het 13 tot plaatselijk 15 graden. De wind waait uit het noordoosten. Is zwak tot matig. Windkracht 2 tot 3. En dinsdag wordt een mooie voorjaarsdag. Met veel zon en hoge temperaturen. 12 tot 16 graden. Wel duidelijk meer wind uit het oosten. Windkracht 4 à 5. Woensdag ook veel wind. Maar dan wordt het wat minder zacht. ANWB Verkeersinformatie. Op de A12 Utrecht richting Den Haag is een ongeluk gebeurd... en daardoor staat er tussen Woerden en Nieuwebrug een file van 4 kilometer. De rechte rijstrook is daar dicht. 2 minuten over half zes. U bent weer terug. Alle topploegen kwamen achter vandaag. Willem II, uh, of uh, weer Ajax tegen Willem 2. Twente tegen VVV, die wonnen beide. PSV kwam achter tegen NEC. We gaan ze daar ook gewoon winnen, Frank Wieland? Nou, dat is uh, maar de vraag of dat gaat gebeuren. Zou dat in de eerste helft, ondanks het feit dat uh, behoorlijk veel balbezit was... toch behoorlijk lastig met uh, NEC, dat uh, wat meer kansen kreeg. 1-1, dat was de ruststand. Geen wissels in de pauze, dus we gaan weer gewoon verder. Net afgefloten voor de tweede helft. Nuitink probeert de bal weg te werken met Zefuik in zijn buurt. Uiteindelijk krijgt Zefuik de bal dan weer terug, maar niet onder controle. Dus kan Schöne wegdraaien bij hem en NEC weer overnemen. Aardige bal op Sibum, die laat lopen voor Vlemings. Aan de linkerkant is Davids helemaal vrij, maar Vlemings ziet hem niet. En legt terug op Nuitink. Nuitink is bijna alleen op zijn eigen helft. Moet dus even opletten wat hij doet. In ieder geval geen balverlies leiden, ook niet bij Châtel. Chatel legt aan de bal breed, maar raakt de bal totaal verkeerd. Levert in bij Jujak, die levert weer in bij Chatel, en dan zijn we bij George, de man van de goal bij NEC. Uh, in de eerste helft. Uh, twee man passeren. Dat is uh, op zich vrij lastig. Châtel denkt leuk met de bal weg te kunnen draaien. Maar uh, vergat even dat Bakal bij hem in de buurt stond. Die neemt over. en gaat onmiddellijk aan de wandel. Over het hele veld heen. Zeefuik alleen voor de goal. Wat gaat Bakal dan doen? Moet hem eigenlijk terugleggen. Randje Strafschopgebied richting Engelaar. Dat doet hij niet in eerste instantie. In tweede instantie kiest hij dan voor Manolev. 20 meter van de goal. Maar een schieten. Sillissen ziet de bal voorlangs gaan. En de eerste mogelijkheid voor PSV was dat in de eerste helft. Het is 1-1 beginfase, tweede, tweede helft bij NEC tegen PSV. Het Slotelparkbad in Amsterdam staat in het teken van WK-limieten. Bob van der Tak. Ja, daar hebben we de laatste twee onderdelen zojuist uh, gehad. En uh, twee mooie nummers, uh, mag ik wel zeggen. De 100 meter vrije slag bij de vrouwen. Waar uh, vier Nederlandse toppers aan de start verschenen. En dat was dus zeer interessant. Ook weer met het oog op die uh, WK-tickets. Want uh, per land, per afstand, mogen er maar twee uh, naar Shanghai. En uh, ja, op dit moment staan Femke Heemskerk en Ranomi Kromowidjojo wat dat betreft in pole position. Want uh, Femke Heemskerk won de race. Heemskerk ook de enige van die vier vrouwen. Die getaperd hier aan de start is verschenen omdat zij ook de Cup in Eindhoven laat schieten. En uh, ja, dat verschil zie je dan toch wel. Heemskerk won die race in 53-70. Ranomi Kromowidjojo wi tweede in 54 0 En daarmee zwom ook Kromowidjojo de limiet voor Shanghai. Heemskerk had dat vanmorgen in de series al gedaan trouwens... en deed dat nu in de finale dus nog een keer. Uh, die twee uh, staan er nu dus goed voor... want Inge Dekker uiteindelijk op de vierde plaats. Derde Sarah Sjöström vierde dus Inge Dekker in 54-80... En vijfde Marleen Veldhuis in 54,98 En dus ziet het er toch wel naar uit dat op die 100 meter vrij Heemskerk en Chromo Widjojo het gaan redden wat Shanghai betreft. Want Inge Dekker is al afgevallen omdat zij net als Heemskerk het Franse programma draait. En dus niet aanwezig zal zijn op de Swim Cup in Eindhoven. En het verschil in tijd voor Marleen Veldhuis dat zie ik er in een maand eerlijk gezegd niet overbruggen. Bovendien zijn voor Veldhuis de 50 meters ook belangrijker dan de 100 meter. daar heeft ook een meer kans op succes. De mannen zwommen ook nog. De 200 meter vrije slag. En dat was natuurlijk een prooi voor Sebastiaan Verschuren. Derde op het EK afgelopen zomer in Boedapest. En uh, hij had uh, vanmorgen in de series al vormbehoud getoond. En deed dat in de finale nog eens dunnetjes over. Want hij moest zwemmen 1.48.90 voor vormbehoud. En hij zwom in de finale 1.47.82. Een uh, prima prestatie voor deze tijd van het jaar. Zeker als je bedenkt dat Verschuren uh, gewoon een zwaar training... In Malaga achter de rug heeft samen met zijn ploegenoten van NZA. Een prima race dus van Verschuren die een straatlengte voorsprong had op de concurrentie. En uh, zo zit uh, de Swim Cup Amsterdam in 2011 er dus op. Een aantal zwemmers heeft zich al geplaatst voor Shanghai, een aantal anderen niet. Maar geen nood voor degenen die zich niet geplaatst hebben. Want er komt dus nog één kans volgende maand in Eindhoven bij de Swim Cup, die dan weer gehouden wordt. Zometeen En uh, de overzichten van buitenlands-middellands voetbal. Eerst een update van de ontwikkelingen in Japan. Best gesloten. Want er is laatste nieuws rond die kerncentrales. Er is een koelsysteem uitgevallen. Henny van der Veren volgt samen met ons de hele dag het nieuws vanuit Japan. Want Henny, waar is het uitgevallen, dat koelsysteem? Dat is in de provincie Ibaraki. Dat ligt uh, ten noorden van uh, de metropool Tokio. Het hoort bij de acht provincies uh, eigenlijk die rond uh, bij het gebied Tokio horen. Uh, Ibaraki uh, is de Tokai-centrale, dus een andere. Dan waarover eerder bericht is. En daar is een van de pompen gestopt. Maar de berichten melden niet hoe dat komt. Do maar waarschijnlijk door de aardbeving. Want uh, de tsunami hebben we daar eigenlijk niet veel van gezien. Nee, maar, dit is nieuws wat tot ons komt. Waarschijnlijk omdat Japan bezig is om al die kerncentrales te controleren. Ja, op de, uh, normaal gesproken zouden alle centrales moeten stoppen. Uh, na een aardbeving. He, dat is een veel-safe systeem uh, daar. Uh, wat we nu uh, doorkrijgen heeft te maken... Met, uh, omdat in Fukushima uh, zoveel aan de hand is dat uh, die kerma niet wil afkoelen... is men blijkbaar al die centrales goed gaan uh, controleren. Of dat kan natuurlijk ook gewoon uh, dat uh, het systeem beschadigd is geraakt... en daardoor gestopt is. Goed. Er is een koelpomp dus uitgevallen in Tokai 2, want ja. zo heet het officieel. Ja, uh, de, de druk is dan heel hoog opgelopen. He, ja. dat is het andere, en bij die centrales waar we het de hele dag al over hebben... daar is ook gewoon een van de centrales het koelsysteem uitgevallen. Ja, inderdaad. Uh, of dat dan uh, heeft te maken met brandstoftekort... Of beschadigingen, dat wordt nog steeds niet duidelijk. We weten natuurlijk van die, die eerste dat de hele behuizing is weggeëxplodeerd... door ontsnappend waterstof. Bij de andere is men, slaagt men niet in om voldoende koelwater... zeewater in dit geval erin te pompen... zodat het waterniveau boven de spleitstaven blijft staan. Goed, daar, is, uh, daar zijn de Japanse autoriteiten uh, mee bezig. Ondertussen is wel het gevolg dat morgen als Japan... want Japan slaapt uh, bijna, het is nu avond, bijna nacht... als Japan wakker wordt, dat er bijzonder weinig energie is... voor de mensen in bijvoorbeeld de hoofdstad Tokio. Ja, inderdaad. Uh, men komt ongeveer een kwart tekort, uh, heb ik uh, snel uitgegeven. Een beetje natte werken aan uh, kilowattuur. Uh, dat betekent dat uh, er uh, blackouts zullen komen. En uh, omdat uh, een beetje te ondervangen heeft men gezegd... we gaan uh, de stad, uh, of uh, ja, de hele... Uh, het hele gebied verdelen in regio's, waarop men uh, uh, in elke regio drie uur lang te maken zou krijgen, waarschijnlijk, het is niet zeker, het kan meevallen, maar uh, te maken met uh, blackouts. En dat heeft dan weer gevolgen voor bijvoorbeeld uh, de watervoorziening, de pompen die daarop werken, ziekenhuizen, die gaan op nood. Alles af van de energie. et cetera. Et cetera ja. Goed, het blijven spannende tijden, spannende uren, spannende dagen in Japan. Dankjewel, Henny. Henny van der Veren Dag was gedaan. uit Leiden van de Universiteit Leiden. En morgen Morgenochtend zeg ik even over jullie hoofden heen tegen de luisteraars. Uh, morgenochtend is hij er weer bij uh, vanaf uh, 7 uur hier op uh, Radio 1. Maar we blijven natuurlijk ook vanavond en vannacht in touw. Best gesloten, Sloten, dankjewel. Buitenlands voetbal, langs de lijn. In de Serie A heeft koploper AC Milan in eigen huis punten verspeeld tegen Bari. Met Mark van Bommel in de basis en Clarence Seedorf en Ubi Emanuelson als invallers werden met 1-1 gelijk gespeeld. Zalat dus aan Ibrahimovic werd een kwartier voortijd van het veld gestuurd. stand was toen nog 1-0 in het voordeel van Bari. Ook de nummer 2 Inter verloor punten. Vrijdag hield Brescia de regerend landskampioen op 1-1. Het verschil tussen AC Milan en Inter blijft 5 punten na 29 speelronden. Udinese stijgt naar de derde plaats door een 4-0 overwinning op Cagliari. Di Natale scoorde twee van de vier doelpunten. Napoli kan vanavond de derde plaats weer overnemen bij winst op Parma. De wedstrijd tussen AS Roma en Lazio Roma eindigt in 2-0... en beide doelpunten werden gescoord door Francesco Totti. De Stadsderby in Rome is natuurlijk niks zonder rode kaarten... dus in de slotfase pakten de Lazio-spelers Radu en Ledesma toch nog een rode prent. In Duitsland gisteren rolde Bayern München HSV op. Het werd maar liefst 6-0. De 1-2 en 3-0 werden gemaakt door Arjen Robben en met zijn doelpunten zette hij Bayern weer op het goede spoor naar drie nederlagen. Ik meen, we hebben einfach die laatste week die, die situatie was einfach moeilijk komt daar veel druk. En dan moesten we daarmee omgaan. En dat hebben we niet goed gemaakt. heute hebben we dat weer corrigeerd. Maar zo so moesten we het verder gaan. We moeten verder gaan. is slecht met de druk omgegaan de laatste weken. Vandaag ging het goed eerder de week. Dus werd dus ook bekend dat Louis van Gaal deze zomer zal vertrekken bij de recordmeister. Maar duel tegen HSV zal hem vertrouwen hebben opgeleverd voor de Champions League. Wedstrijd tegen Inter Milan en de strijd om de tweede plaats. En van Gaal was vooral blij voor zijn spelers. En voor de fans die de club zo trouw steunen. Ja, ik ben zeer vooral voor de spelen, maar al voor die fans. Die fans hebben immer uh, deze man ondersteund. toe gestuurd. Omdat we zo een uh, spiel afleveren kunnen, dat is schön. Ja, dat was dus weer eens even glorie daar gisteren. Niet uh, voor Hamburger SV-trainer Armin V, want die werd na de 6-0-nederlaag ontslagen. Assistent-trainer Miguel Euning neemt tot aan het eind van het seizoen de taken over. Bij de club waar Matthijsen van Nistelrooy... Kastelen en Elia onder contract zijn. Het zijn er maar liefst vier. Koploper Borussia Dortmund overigens verloor even stiekem. Voor de derde keer dit seizoen. Hoffenheim met Babel en Braafheid in de basis was met 1-0 te sterk. Dortmund heeft nog een voorsprong van 9 punten nu op Leverkusen. Want de nummer 2 van de Bundesliga won. Vanmiddag de lastige uitwedstrijd bij Mainz met 1-0. En Schalke 0-4. nog altijd zonder de geblesseerde Huntelaar... won met 2-1 van Eintracht Frankfurt. En let op, want de wonderen zijn de wereld nog niet uit. De winnende treffer werd gemaakt door, wie kent hem niet... Angelos Garisteas, weet wel die die ook ooit voor Ajax en Feyenoord speelde. Engeland staat dit weekend in het teken van de kwartfinales in de FA Cup. Op het punt van beginnen staat Manchester City tegen Reading. De andere halve finalisten zijn bekend. Stoke City won vanmiddag met 2-1 van West Ham United. En gisteren was Manchester United met 2-0 te sterk voor Arsenal. Na de uitschakeling in de Champions League zijn het zware tijden voor het team van Arsene. Wenger. Dingen gaan niet at the moment. En dat uh, is waar we moeten uh, gaan de uh, players elkaar en komen terug want we have to get over Ja, want ze kunnen nog altijd gaan voor de landstitel daar in Engeland. Arsenal vierde en laatste halve finalist is Bolton Wanderers in en tegen Birmingham werd er met 3-2 gewonnen. Real Madrid had gisteren in Spanje weinig problemen met Hercules. Het werd gisteren in het stadion de Bernabeu 2-0... door twee treffers, de 9e en 10e seizoentreffer van Karim Benzema. De nummer 3 uit de Primera División, Valencia leed een grote nederlaag tegen Real Zaragoza. En Barcelona, hoor ik u denken, die gaan vanavond op bezoek bij Sevilla. In België behaalde Club Brugge de playoffs op het kampioenschap. Het team van Adrien Koster won met vier en van Kortrijk... en is daardoor zeker van een plaats bij de eerste zes. Koster haalde bruggenspeler die van het veld. nadat hij ruzie maakte met teamgenoten en het publiek. Er was al drie keer gewisseld, dan maar door met tien spelers. Ik heb nog even gevraagd of je uh, het bord wilde uh, pakken, maar dat is dan een foutieve wissel. Dus uh, we hebben hem er gewoon afgehaald. Uh, het licht is even uitgegaan bij hem. Het is een explosief, uh, explosieve jongen en dat heeft zijn voordelen. Want hij speelde gewoon een goede wedstrijd. Maar het is ook zijn valkuim. En dan nog even naar de voetbalwedstrijd tussen Charlois en Standard Luik. Die liep uit op een chaos. Hooligans uit Charlois gooiden met vuurwerk. Terwijl de bezoekers uit Luik met honderden tennisballen gooiden. De wedstrijd werd meerdere keren stilgelegd. Aan het einde van de wedstrijd kwamen er ook nog supporters op het veld. En scheidsrechter Frank de, de Blekeren stond dan ook voor een paar moeilijke beslissingen. Uh, ik heb de procedure gevolgd die moet gevolgd worden. Dus uh, eerst laten omroepen dat het vuurwerk uh, moet stoppen. Dat is blijkbaar niet gelukt. Daarna is men terug herbegonnen. En dan uh, was het een... een... Een vuurwerk die heel dicht bij de doelman van Charleroi belandde. En dan mag je dat risico niet nemen voor de veiligheid van de spelers. En dan zijn we binnengegaan En dan wou men, wou men na 82 minuten beginnen tennissen. Hebben we dat rustig kunnen oplossen. Die tennisballen zijn dan van het trein verdwenen. Uh, en in de extra tijd is natuurlijk dan, uh, ja, zijn de supporters dan op het trein gekomen. En ja, dan moet je onmiddellijk afsluiten En uh, zo vlug mogelijk in de cabine binnengaan. Ik denk dat het niet goed is voor Timago van, van het Belgisch voetbal. Ik denk dat we daar... Uh, Heel, heel bewust moeten van zijn. Scheidsrechter Frank de Bleeker zei het dan nog even. Twee tegenstanders uit de Europa League. Glasgow Rangers, de tegenstander van PSV in de Europa League... speelt op dit moment tegen Kilmarnock thuis. Staat 1-1, minuutje of 10 nog op de klok. De tegenstander van Twente, Zenit Sint-Petersburg... speelt op dit moment tegen Terek Grosny. Openingswedstrijd in de Russische competitie. Weet u wel, Terek Rosny, dat is de club van Ruud Gullit. Aan het begin van de tweede helft staat het 1-0 voor Zenit. Door een doelpunt van Danko Lazovic. Aha. Gaan we gaan weer eens even naar Nijmegen. NEC tegen PSV is... Klein uurtje aan de gang, Frank Wielard. Klopt. En 1-1 is uh, de stand. En PSV uh, heeft wat minder balbezit dan voor de pauze... maar wel wat meer kans al uh, gekregen. Alleen nog niet verzilverd. Een beetje het nec uh, syndroomje van de eerste helft overgenomen. En uh, NEC uh, dat heeft wel wat meer balbezit... maar uh, vergeet nu kansen te creëren daaruit... En de bal even hoger ingespeeld en uiteindelijk onder controle gebracht door Sibum. En dan kan NSC eruit komen over de rechterkant met George. Gaat over het rechterbeen van Pieters. In eerste instantie probeert hij dat in ieder geval. Dat lukt niet. Hij krijgt de bal weer terug. Dan probeert hij het nog af te leggen op Flemings. Die heeft nog geen kans gehad in deze wedstrijd. En die hoort wel een kans te krijgen. Hij kopt nu in ieder geval enigszins in de richting van de goal van Isaacson. Maar zonder kracht, zonder overtuiging. En de richting ontbreekt ook. En Isaacson kan rustig oprapen. Dan kan PSV weer komen voor de volgende aanvalsgolf. Want PSV wil de bal wat sneller laten gaan. Dat zorgt er ook voor dat het allemaal wat slordiger is in de passing. Bakal heeft nog een goede kans gehad. Stond ineens helemaal vrij. Op 15 meter van Sillissen. Besloten bal met een boogje in de verre hoek te willen leggen. Alleen hij, dat boogje was niet helemaal van, het juiste, van de juiste maat. Nu gaat de bal over de achterlijn en kan ze de doltrap nemen. Het tempo zit er niet echt meer in. Ik heb de indruk dat NEC die 1-1 wel prettig vindt. Ja, PSV natuurlijk niet. Want die moeten eigenlijk winnen, NEC, naar die zegens van Ajax en Twente eerder vandaag. Vooralsnog lukt dat niet na een uur voetballen 1-1. Wat een goal! De Eredivisie. Ik en is de Alle wedstrijden van dit weekend. Na de zegers van Twente en Ajax hoorde u Frank Wieland net zeggen. Twente won thuis met 2-1 van VVV Venlo. Moeizaam, maar ze wonnen gewoon. 0-1 de recht, heel snel. 1-1 Brama, toen was het rust. En John maakte 2-1 de winnende. En lang hing er dus een sensatie in de lucht voor VVV. Merkte ook speler Ruud Boymans. Ja, ja, je maakt toch gewoon irritatie en het publiek uh, dat tegen, uh, tegen zich keren. En uh, ja, je hoort de fluitconcerten, dus uh, ja, dan voel je je sterk. En uh, dan moet je ook toestaan. Dat hebben we één keer gedaan, maar uh, ja, één keer te weinig. Eén keer te weinig uiteindelijk, want invaller Ola John maakt een einde aan alle illusies bij VVV met zijn eerste doelpunt. Eindelijk. En ook, uh, ja natuurlijk mooi, je eerste goal natuurlijk. En ook uh, de slotfase, dat is helemaal mooi. Dat moet is drie punten pakken. Ja, Willem 2 tegen Ajax werd 1-3 bij de rust nog 1-0... voor de Willem 2ers door een doelpunt van Janga. De wedstrijd keerde na de rust 1-1 de Jong, 1-2 Tonga en 1-3 Eriksen. was een rode kaart voor Halilovic, de invaller bij Willem 2. En dus kreeg er alweer een speler van de Tilburgse ploeg een rode kaart. Daarover coach Gert Heerkes. Ja, ik heb het absoluut niet teruggezien op beelden. Van mijn kant was het wild inkomen van hem, maar ik had niet het idee dat hij me raakte. Ja, uh... Volgens mij kon hij ook nog geel af. Maar goed, dat is mijn interpretatie vanaf de kant. Als ik de beelden zie, kan het misschien wel heel anders zijn. Dan nog even naar Ajax, want dat had moeite om de kansen te benutten. Het lijkt alsof Mounir El Handouin wordt gemist. Maar ook zonder hem moet het gewoon lukken, vindt Frank de Boer. Ik, uh, ik denk dat wij...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 Amdoui op te vangen. Maar dat hij een speciale kwaliteit heeft. Ja, uh, die kan heel belangrijk voor Ajax gaan zijn. Dat weten we allemaal. En de coach van Ajax moet het in ieder geval ook de komende tijd doen. Zonder keeper Maarten Stekelenburg. Hij is gebaseerd aan de duim. Zo vervangen Jeroen Verhoeven ging in de fout bij het tegendoelpunt. Nou ja, kijk. Ik probeer de, de bal te herstellen. En ik ben in... Uh, de bal valt ertussen. En die probeerde in uh, voorwaart voorwaarts te pakken. Dat lukt niet. Ik blok de bal. En daardoor komt de bal bij, bij Janker in de voeten. En die, die ontspeelt ons. en Die... Uh, en scoort, dat is jammer. Dat is jammer, ja, maar ze wonnen wel, dus uiteindelijk. De graafschap Ado 1-0, rust en eindstand. Poepon maakte uh, de winnende en ook een overtreding voor hij de bal in de doel schoot. Gaf hij ook zelf toe. Ja, ja. Ik, ik heb meerdere mensen zulke goals zien maken. Aan uh, de wie, uh, Bakaal heb ik ze ook zien maken. En, uh, ja, als speer daarvan moet je, leren, moet je daarvan leren en uh, dat heb ik gedaan. Het ontgaat de scheidsrechter, ontgaat de scheidsrechter. en. Uh, daar had ik geluk mee vandaag. Ja, het ontging scheidsrechter Paul van Boekel inderdaad. ado trainer John van der Brom had het overigens wel gezien. Volgens mij heeft iedereen dat gezien, behalve de scheidsrechter. Het is echt onvoorstelbaar dat. Uh, ja, ze staan met z'n vieren uh, op het veld. Dat, uh, dat hun dat dan niet zien. En kijk, er zijn altijd. Uh, zeker de laatste tijd. Uh, de scheidsrechters zijn niet, uh, niet goed in het nieuws. Uh, maar goed, dit soort, uh, dit soort feiten liggen niet natuurlijk. Dus klaar. Klaar, want ADO verliest. En dus zou je ook kunnen zeggen dat de mannen van John van der Bron... John, weer terug zijn op aarde. Nou, onzin. Oh. Onzin. Kijk, wij, uh, wij staan op een positie die we, die we zelf uh, afgedwongen hebben. Met, uh, met normaal gesproken goed voetbal. Uh, en ja, vandaag zijn we, zijn we afgetroefd. We hebben verdiend uh, de wedstrijd verloren. Maar het gaat mij te ver om nu te stellen van, uh, dat we terug op aarde zijn. Dat vind ik onzin. Feyenoord tegen werd 2-1 bij de 1-0 door een goal van Castanjos. Het werd 1-1 door Jenner. En het werd nog 2-1 door De Vrij. Voordat we verder gaan met de analyse van die wedstrijd... even naar Nijmegen. en ECPSV Frank. Lens scoort voor PSV. Wat een vreemde situatie. Hij is in duel met Amieu. Duwt Amieu weg en doet dat met de schouder. Dus dat mag allemaal. Amieu raakt daarbij geblesseerd. Lens mag door. Van Hulter laat doorspelen is ook wel logisch. Want er gebeurt niks onoorbaars. Alleen raakt Amieu wel geblesseerd bij die actie. En Lens loopt door. Ziet in de korte hoek het gaatje dat Sillessen laat. En schiet daar onbedaarlijk hard die bal binnen. En PSV dus na dikke uur voetballen. Toch weer op voorsprong gekomen tegen NEC. Gaat de Eindhovenaren het toch weer lukken. Intussen de blessurebehandeling nog altijd voor bij Amieu. Nijmegen snapt er natuurlijk niks van dat hij daar ligt. En dat Van Hulten niet ingrijpt. Maar ik kan het wel begrijpen. Want daar gebeurde niet zo gek veel. De schouderduur van Lens was gewoon zoals het mag in het voetballen. 2-1 dus voor PSV in Nijmegen. We gaan dan meemaken dat PSV, Ajax en Twent op achterstand komen en alsnog alle drie winnen. Feyenoord, NAC dus, 2-1, 1-0. Bij de door Castanjos, 1-1, Jenner en 2-1, De Vrij. En de keeper van NAC, Jellet en Raoula, die balen behoorlijk van de manier waarop het beslissende doelpunt viel. Verschrikkelijk als je die goal zo tegenkrijgt, uh, in 86 minuten volgens mij. En ook nog zo'n goal, dan, uh, dan is het vreselijk balen, ja. Volgens mij stond De, de Vrij helemaal, uh, helemaal, helemaal vrij bij de tweede paal. En die mag volgens mij aannemen nog en, uh, en uh, proberen binnen te schieten. Dan trapt mij met een gotter over de bal heen. Vier en ander volgens mij ook nog. En uh, hoppelt hij soort de goal. En, uh, houden we hem bedankt, zoals we dat zeggen, in, in Breda. Ja, houden we hem bedankt, zeggen ze heel bra, want het is voor Feyenoord de derde, derde zege op een rij. Trainer Mario Been weet niet wat hij meemaakt.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 Gisteren dan de wedstrijden. Roda AZ 1-2, Siktorson 0-1, hier 1-1, Martens 2-1. Uiteindelijk dus voor AZ 1-2. Rode kaart nog voor K. Tweemaal geel in de 89e minuut. Herakles tegen Excelsior het 4-1. De goals voor Herakles werden gemaakt door Frederis, dus Kwanza, Looms en Plet. Veenlanders scoorde tegen voor Excelsior. Vitesse, Heerenveen 1-1, Riverola 1-0 en een later gelijkmaker van Jan Maat 1-1. En vrijdag was er al Utrecht tegen Groningen. Werd uiteindelijk door Frank de Moesje 1-0 voor Utrecht de stand. Kijken wij ja, naar de stand vooral bovenin. PSV, 57 punten uit 26 wedstrijden. Maar ja, staat nu voor in Nijmegen. en zou ermee misschien op 60 uit 27 komen. Hij heeft in ieder geval 57 uit 27, Ajax 55 uit 27, AZ staat nu vierde, 46 uit 27 en ADO vijfde met 45 uit 27. Onderin 15e, Vitesse 29 uit 27 wedstrijden, Excelsior 22 punten, 7 punten achterstand dus al, VVV 17e en voorlaatste met 16 uit 27 en Willem 2 5 punten daar weer achter, 11 punten uit 27 wedstrijden. Get it. I'm ready. Anouk van Together Her together en Killer Bee. En tegen PSV. Kan NEC überhaupt nog een keer terugkomen van Guilla denk je? Nou, zo ziet het er niet echt uit. Ik denk dat PSV de zegen wel binnen heeft. NEC is nu voornamelijk bezig met wat wraak nemen op Lens. En uh, dat deed Amieu al een beetje door stevig in te komen. Maar dat was een soort halve tackle en de onvriendelijkheden worden steeds uh, erger. Vlemings maakte een soort halve vliegende tackle nog op Lens. Kreeg daarvoor de gele kaart. Het was niet echt hard. Maar wel uh, een typische flemings uh, actie, aanvallersactie. En Vlemings verliest zich nu weer een beetje. Is wat in discussie met uh, wat PSV'ers van uh, waarom je dingen wel en niet moet doen. En nu maakt hij ook weer een trappende beweging in de richting van Lens en naar de bal. Dus daarmee komt hij deze keer wel weg. En ligt er ergens anders nog een NEC-speler op de grond. En Pieter zegt intussen tegen Vleemers, je moet een beetje nadenken en niet van die rare fratsen uithalen. Je kunt best aardig spelen, maar je moet geen gekke dingen doen. Want daar bereik je niet zo gek veel mee in je, in je carrière, die 18 goals. Dat zegt een heleboel over wat je kunt. En al die uh, tackles waarmee je gele kaarten haalt die niet nodig zijn. Dat zegt allemaal verkeerde dingen. Er gebeurt niet zo gek veel meer op het veld. De blessurebehandeling van Amieu. Ah, Ik denk dat dat nog dezelfde blessure is aan zijn hamstrings waar hij eerder aan leed. Hij heeft ook wat last van zijn gezicht. En uh, daar heeft hij ook een tikje gekregen. 70 minuten zijn we onderweg. De kans dat NEC nog gaat winnen. Of punten gaat halen tegen PSV is niet zo heel groot. PSV niet grootst in Nijmegen. Maar wel goed genoeg om voorlopig NEC van zich af te houden. De stand. Het nog in Nijmegen 1-2 in het voordeel van de Eindhovenaren. We hadden het eerder over Glasgow Rangers, tegenstander van PSV in de Europa League. Dat heeft uiteindelijk de competitiewedstrijd tegen Marnock toch nog met 2-1 gewonnen. Zometeen krijgt u uitgebreid nog natuurlijk het vervolg van de wedstrijd NEC-PSV... in het Radio 1 Journaal de laatste 20 minuten. En als het doorloopt ook in het programma na kwart over zes, Instituut Itsela. Vanavond is Langs de Lijnenwicht uh, om 10 uur met Jeroen Stomporst. Voor nu bedankt voor het luisteren en nog een zeer prettig avond. Kijk avond. Met oma, ik ga een tv kopen, maar gezien de complexiteit van dit investeringsbesluit wil ik naast de netto constante waardeberekeningsmodellen een optieachtige analyse doen. Kan ik daarvoor het black box model gebruiken? Bel je me even. De topwetenschapper die uw bedrijf echt verder helpt, vindt u via academictransfer.com. Vanavond in de tv-show het levensverhaal van Annie Cole Smith... getrouwd met die 63 jaar oudere multimiljardair. Aanleiding, de voorstelling in Londen over Annie Nicole... met in de hoofdrol Eva-Maria Westbroek. Nederlands op weg naar wereldroem. Verder herinneringen aan de Dalai Lama... en enorm lachen met de Engelse topcomiek Benny Hill. Dat en meer in de tv-show vanavond direct na de reunie Nederland 1. Dit is Radio 1.